De missionair zorgminister Bruin deelt de zorgen... en zegt dat hij met Brussel in overleg is om dit te voorkomen. De VS en Oekraïne praten vandaag voor de derde dag op rij... met elkaar over de toekomst van Oekraïne. Het gebeurt in Miami. De twee landen zijn het erover eens dat een einde aan de oorlog... afhangt van de bereidheid van Rusland om vrede te sluiten... schrijft de Amerikaanse gezant Witkoff op X. Beide partijen spreken van constructieve gesprekken tot nu toe. De oudste zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro... wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro is nu nog senator. Jair Bolsonaro kreeg 27 jaar cel... omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022. Hij zit ook vast voor het leiden van een gewapende criminele organisatie. Ondanks zijn veroordeling is Bolsonaro nog altijd populair... bij een deel van de bevolking van Brazilië. Drie van zijn zonen zitten in de lokale en landelijke politiek.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 Het weer nog tot besluit, het is bewolkt en in het hele land valt af en toe regen. In het zuiden is er misschien nog wat zon. Het is vrij zacht met 8 tot 11 graden. Ook morgen vrij grijs, zacht en regenachtig. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Dit is echt niet normaal. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, het tweede geels van We gaan programma. Kijken straks weer naar het geschiedenis. Wat? Wat je er nou weer? Jazeker. Nou, brand en een explosie. allerlei dingen die gebeuren. Ook zijn er weer een aantal mensen jarig. Oh ja. Echt, sommige mensen vonden dit zo'n lekkere plaat, De anderen vonden het echt van die kutmuziek gewoon. En ik heb ook de jam weer opnieuw ontdekt. De drummer zou jarig zijn geweest. Uh, en daar spreken we dat, dat nog meer over straks. Eerst maar eens even lekkere muziek wat we hier hebben klaarstaan van Beck. En dat heet Up All Night. the fire. Stemgeluid van Beck Hansen natuurlijk. En Up All Night With You. Heel graag de hele nacht met jou wil ik gewoon doorgaan. kijk je in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, geschiedenis, geschiedenis. Tweede gedeelte. En we gaan terug naar 1883. Jazeker. En... Zeker. De Londense warenhuis Haroldson brandt af. 1883. Hè? En Charles Henry Harold had het namelijk opgezet in, uh, wat was het? 1883. 43 volgens mij. En uiteindelijk was het eerst een uh, grote handel in uh, thee. En uiteindelijk is hij later weer verhuisd door een cholera epidemie. Het is aan de andere kant uh, verhuisd. Daar was het rustig. Er was meerdere, minder cholera patiënten. En uiteindelijk na deze brand is het ingrijpend veranderd. Daar zijn echt prijzen mee gemoeid. Met dit, dat Harrods. Echt 1,8 miljard is het ooit verkocht. Door uh, Moment al -Fayat. weet je, die kennen we nog wel... Ja, de voor bijna schoonvader van Lady Di. Ja, klopt, ja. En uh, uiteindelijk is het ook nog drie maal een doelwit geweest van uh, RAA. Uh, onder andere in 1983, uh, een bom uh, geplaatst waar zes mensen bij dood uh, het vonden. Dus nou, dit is wel flink in de aandacht geweest, der Harrods. En uh, nou ja, goed, uh, di dit ging over 1883, dat er dus daar brand uitbrak. Ja, ja. In uh, 1917 was er een, uh, een de Halifax-explosie. Er was dus een Frans... Dat was ontploft. Ja. En dat was uh, in, uh, in Halifa. En dat is de uh, Canadese provincie. En uh, er was dus gewoon een Frans vrachtschip. was uh, door een misverstand in aanvaring gekomen met een Noors vrachtschip. En er kwam dus echt een enorme explosie. En de, daardoor kwam er een tsunami en een schokgolf. Die bomen deed breken. IJzeren rails ver, verboog. Ja. Huizen vernielden. En er waren 2000 personen dood. En een schatting 9000 mensen raakten... Gewond. Ja, is... Het is toch een van de grootste door de mens veroorzaakte niet-nucleaire explosie. Ja, het is bizar. Ik heb er fragmenten van zitten kijken. Er is uh, nou, geen veel materiaal, want het is wel nagespeeld. Onder andere is er een, uh, een man die werkte bij de trein. Die heeft uiteindelijk nog een trein weten tegen te houden. om het station niet binnen te komen bij Halifax. Dat scheelde uiteindelijk ook weer 700 uh, personen. Uiteindelijk, ja, het is bizar. Het, het was een, soort, uh, een bepaald soort zuur en TNT bij elkaar. En het brandde voor een half uur. En mensen in, de, in, de, in het dorp kwamen kijken van, wow, wat een bijzondere brand het is hier. Een schouwspel. Een schouwspel. En uiteindelijk kwam er dus een vuurbal, een paddenstoelwolk. Daar zijn wel foto's van gemaakt. En het regende metaal. En uiteindelijk kwam er een vloedgolf van 18 meter hoog. Staat die. Dat is Wel heel ja. bizar. En de knal was 400 kilometer verder te horen. Moet je nagaan, dat wij zo'n knal horen vanuit Maastricht helemaal. Ja. Vanuit België. Ja, sowieso ja. was het. Nou goed, we gaan, uh, dat was in 1917, uh, was dat, de Halifax-explosie. Na 1969, de Hell Angels slaan tijdens een concert van de Rolling Stones... in het ja. Almond Racetrack, uh, uh, ze een zwarte jongen dood. En het is een gratis concert. Het zou eigenlijk opgezet worden als uh, antwoord op uh, Woodstock. En dat zou dan Woodstock worden van het Westen. Het zou eerst eigenlijk bij de Golden Gate Park van San Francisco worden gehouden... En toen dachten ze, nou, 200.000 mensen komen daarop af. Dat moet daar wel passen. Maar toen zei Mick Jicker, wij komen ook spelen. En eh, toen zeiden heel veel mensen, oh, wij willen ook wel. <kijkt> toen schatten ze een nieuw aantal in. 300.000 mensen zouden daarop afkomen. Want ja, Grateful Dead, Santana, Crosby, Stills en S zouden spelen. Dus daar dat trekt allemaal wel aan. Dus uiteindelijk zijn ze verplaatst naar dus deze Almond Racetrack. En daar kwamen adviesjes van. En uiteindelijk, eh, vanaf het begin af aan eh, hadden ze daar probleem met security... Toen zeiden uiteindelijk uh, mensen van The de Grateful Dead. Wij hebben ervaring met de Hells Angels. Hells Angels hebben ons concert keer beveiligd. Dat ging best aardig. Nou goed, er werd er 500 dollar beloofd en gratis bier aan die Hells Angels. Wat? Dat van was het alles, moment. Copie? Ja, van het moment dat de Hells aankwamen met de motoren. Die wilden door het publiek heen. Zo naar voren bij het podium staan. Was er al ellende. Er werd, er werd veel gebruikt, er werd gedeald. Uh, uiteindelijk bad trips kregen mensen. Er werd heel veel agressie werd opgewekt. En daar was dus één donkere jongen en die wilde eigenlijk met een revolver die hij trok zijn vriendin beschermen. En daar sprong dus een hel eens op af en die begon hem te slaan. En toen lag hij daar gewond op de grond dood te gaan. Ernstig, en dat is eigenlijk, als je daar meer over wil weten, is daar een film over, Give Me Shelter. Die is gemaakt in 1970, een jaar later. En daarna is er ook nog weer een andere film uh, uh, van gemaakt. Met Ben Affleck volgens mij daarin. Dus er is een hoop over te doen geweest. Over ja. deze, en er dus is optreden, ook nog... Uh, door uh, Don McLean is... Naar aanleiding hiervan is de, de plaat... American Pie gemaakt. Oké. Okay. zag ik na de hand. En, uh, American Pie, dat gaat toch over Vincent Gogh of niet? Ja. Of, nee, dat, ja, of nee, dat is Vincent. Nee, ja, nee dat, nee, dat is... Uh, hebt, uh, ja. Ja, dus dat is af. ook wel bijzonder. Dus maar Misschien, dit kan natuurlijk een landenkeuze worden. Maar het doet lang. Maar je hebt ook nog zo van... Uh, uh, the Grateful Dead uh, News. New Speedway Boogie. Ja. Die uh, verscheen is op de B-side van uh, Uncle John's Band. En die is dus ook naar aanleiding van dit gebeuren. Ja, dus ja. dat heeft wel een enorme impact gehad. Zeker. Uh, even kijken. Um, uh, Meredith uh, ja, uh, Hunter. Dat is de man die die revolver bij zich had. En die is eigenlijk doodging. Daar is later nog geld voor opgehaald. Omdat hij nee, zijn grafsteen er stond geen naam op. Omdat de familie dat niet kon betalen. Dus dat is later is dat bekostig. Er oh, is heel veel ja. geld opgehaald. Met de 1976. Ja. De Nederlandse misdadige Pieter Menten, die wordt opgepakt. Ja, dit is de leader van die uh, serie die pas geleden is geweest. Een zeer ontoepasselijke tekst. Ja, ging ja, dit over Menten? Ja, dit was de leader van Menten. Ik denk van, huh? dit was volgens mij een hele uh, hippe serie in de jaren zeventig. Ja. Maar goed, uiteindelijk, uh, Hans Knoops heeft dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. Hans Knoops was een journalist van de Telegraaf. Oh, is dit die enge advocaat? Die nee, ook. nee. <laughs> Maar uiteindelijk, de telegraaf die heeft heel veel aandacht geschonken aan Pieter Menten. Want Pieter Menten was eigenlijk gewoon een kunsthandelaar. En hij was eigenlijk een tolk voor de nazi's. Uh, deed handel en spandiensten. Uiteindelijk in een Poolse dorp heeft hij ook nog meegeholpen om wat Joodse familie uit te kiezen. Niet voor de juiste, maar ja, voor executies. Dat werd allemaal een beetje onder de pet gehouden. Uiteindelijk, na de Tweede Wereldoorlog uh, werd het een uh, welgevierde man. Hij had heel veel geld. Hij uh, ging verder met kunst. Uh, en uiteindelijk ging toch deze Hans Knoops daar meer mee aan de gang. En uiteindelijk kwam er steeds meer aandacht voor. Ook in de politiek. Er werden ook debatten over gevoerd. Echt, daar kan je echt dingen op YouTube vinden. Dat ze eindelijk zitten te praten over. Moet hij nu wel gearresteerd worden of niet gearresteerd worden? Uiteindelijk is hij dus gearresteerd. En hij heeft ja, uiteindelijk een, een, een gevangenisstraf gekregen van 10 jaar. Toen was hij zelf al zes, 76 was hij toen al. Of 77. Uh, en uiteindelijk heeft hij 5 jaar vastgezeten. Uh, hij heeft honderdduizend schulden uh, be betaald. Uh, uh, Om nou, de achter. slachtoffers te uh, Ja, het, wat, hij, echt, wat hij allemaal gedaan heeft, dat zag je ook in die serie. Dat is niet misselijk hoor. Echt, nee. In het Poolse dorp heeft hij huis gehouden. Dat is echt niet normaal, deze Pieter Mente. Maar goed, heel veel, ook politieke leiders hielden de hand boven hun hoofd. Die waren, hij was echt goed bevindend aan heel veel gasten. Dus Ik kan me nog heel goed herinneren uit mijn jeugd... Dat, hij heel, dat het heel vaak op de televisie over deze Pieter Mente ging. Goed. Ja, in 2012 opent koning Beatrix met een... Rit per koninklijke terrein opent ze officieel de Hanzenlijn. Maar dat is dus een, een spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. Maar ze dus noemen het daar toch ook de steden en zo. Dus dat is de officiële spoorlijn geweest. Waardoor de twee extra uh, Dronten en Kampen-Zuid werden nieuw gebouwd toen. En uh, dat was dus de Hanzenlijn. Oké. Okay. Ja, dat wist je niet, hè? Nee, zeker niet. Ze. Nee, nee. Ik ben niet zo goed in topografie? Nee? Oh. Nee, grafische dingen allemaal zo. Goed, nou, eh, tot zover even de ja. geschiedenis. Straks de verjaardag, wie is de jarig onder andere? Ja, die man van Take 5. Och, wel lekker muziek. Die was echt de kutmuziek. Nee, het was echt lekker muziek. Nou, hoop over te doen wezen over Dave Brubach en Take 5. Eerst maar even een lekker schurrend gitaartje. Weer een lekker geluidje in de Charlton's. Deeper en deeper. It's the first time I ever felt like this. Thought at times I had no pure bliss. Mm -hmm. Even thought I had the perfect kiss. Reading your lips is like a film with a twist. Mm -hmm. And that thing you did Gitaartjes in de vroege morgen, De Charles' We Are Love is het laatste album. En dit is er op de Fender. Deeper and Deeper. Maar dat ja, was natuurlijk al lang al mee zingen geweest. Goed. Goed, vandaag kijken we weer naar de verjarigen. Jazeker. Nou, er zijn heel veel critici die wel graag een top uitdelen. Deze Dave Brubrek. Hij zou uh, jarig zijn geweest. Hij overleed in. Is uh, 2012? Ja, hij was net. Hij is net niet 92 geworden. Hij is 91 geworden. Want ja, hij overleed op 5 december. En op 6 december zou hij jarig zijn geweest. Shit, nou goed, Dave Bubrek, Hij uh, was al uh, vrij jong, uh, was hij door zijn vader uh, gereserveerd. Hij gast, jij ja, gaat mij een ranch overnemen. Had hij toch niet zoveel zin in en bleek dat hij toch wel heel goed piano kunnen spelen. Uiteindelijk op, uh, in 1954 verscheen hij al op Time Magazine, toen had hij al zijn naam uh, gemaakt. En uh, ja, het bekendste wat hem gemaakt heeft, is, is dit natuurlijk. Wat oh, het lekkere zondagmiddagmuziekje. muziekje. En uh, hij stond toch bekend ook al om dit. En vooral die, die, die irritante nootjes er tussendoor. Dit. Daar werden mensen heel zenuwachtig van. Dit vonden ze eigenlijk geen jazz. Wat was het dan voor? Meuk gewoon. Nou, rond... Dit ook. Elke keer dat herhalen. Dit, dit, dit, dit. Daar werden mensen oh, heel zenuwachtig van. Ja. Ja, ik vind ook geen vervelende muziek eigenlijk. Dave Brubeck. Maar er zijn heel veel mensen. Ook mensen die ook verstand van muziek hebben. Die dit ontleden. En er helemaal doodziek van worden. Maar oh, goed, ik wist dat helemaal niet. Dit dus we gaan appelappen. Golden Brown draaien zo. Dit is Golden Brown. Ja, grappig. Graf, dus daar gaan Dave we niet Rubrik. draaien zo. Nou, weet jij wil Je mag even een, een Want, uh, omdat keuze Omdat het doen. lijkt op Dave Brubeck. Uh, Dit heet Golden Brown ook. Dit dus heet ook Golden Brown. Maar ja, toen, toen had, is er uh, naar Ja, Rand, de Stranglers. De Strang ja, die Stranglers is goed, ook een fijn nummer. Ja, die hebben uh, Zaltair, uh, dat is zeg maar een andere versie van gemaakt. Nou, oh, dan gaan uh, we die. Dat het wordt het legendarische album van deze cool jazz pianist is natuurlijk uh, Time Out. Daar heeft hij echt... Uh, Heel veel uh, uh, geld meegemaakt en heel veel bekendheid meegekregen. Goed, wie zou er nog meer zijn Ja, Vandaag uh, was ook de geboortedag van Ira Gershwin. Ja. Ira Gershwin die, die is in 1896 geboren. Maar hij is wel in 1983 overleden. Maar hij heeft dus uh, musicals gemaakt met, uh, met broer George, uh, Fort G. and Bess, et cetera. Ja. En hij heeft dus gewoon uh, de, de, Gersh, de Gershwin-prijzen vanaf 2007... Is er gemaakt en die is onder meer gewonnen ook door Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Smokey Robinson. Dus uh, die gasten die allemaal naar aanleiding van uh, de gebroeders Gerswin yeah. is, daar een prijs gaan voor de mensen die het beste muziek hebben, de mooiste urvers en al die dingen. Oké, okay. nou, uh, Vandaag uh, is, uh, is hij ook jarig. Ik heb het er ook over Daniel Celereca. Daniel Celereca ken je natuurlijk ook uh, van, van, van dit. Black or white, ja, mooie tekst ook hè. Dat was deze plaat. Zeker. Dat komt uit je kart hè. Van de Ammanese afkomst. En uh, hij kwam samen met zijn ouders in 1970 kwam ze naar Nederland. Ze hebben ook ook in Westerbork gezeten. Ja, het is altijd, ja, ja dat, ons, was dat, dat was toen een Ja, dat was toen overgangsland. En uiteindelijk, uh, je ziet nog later, die is hij echt vaak terug geweest naar de Carthuis. Ereburger is ook nog ambassadeur geweest, geloof ik. Alleen culturele prijs heeft hij daar gekregen. Uh, en zijn eerste allemaal kwam in 1976 uit. Zullen 1 en later nog weer 2. Uh, uiteindelijk, hij heeft in 2015 het laatste album afgeleverd. Hij heeft onder andere ook muziek gemaakt natuurlijk met, uh, ja, die man, uh, weet je het, de advisser. je synthesizer. MUZIEK wat een grappig plaatje. Maar toch een speciale stem heeft hij, hè? Ja, aparte Frisse stem heeft hij ja, wel. Samen zeker. met de adviseur maakten ze deze plaat en de titel Giddy Up a Go Go. Daar heb je zoveel plaatjes over. Dus hij is niet de enige wat? Okay. goed, Hij was vandaag 65 geworden. Hij is zo oud. 75. V 75. of oh, 75. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hoe heet dat? John Jubank is ook jarig. Hij is van 1968. Oh, die hebben leuke Hij is 57 geworden, maar hij is dus de tekstschrijver van een heleboel muziek van Marco Borsato. Nou, zeker, moet het dus nou? Dus die heeft gisteren ook gejuicht. Ja. Yeah. Want wij, wij laatst net wel, hè? Dat, uh, dat Marco Borsato door al die streampjes. iets van 35.000 per maand verdiende. Nee, per jaar. Nee, per maand. Per maand is per het. Ja. Oh, ik dacht per jaar was het. Nou, dat kan je wel uh, leuk. En uh, wie ook jarig is, dat vind ik ook, ook een beetje uh, uit het gooi: yeah. Joost Timp. Hij is de zoon van Miss Bouwman. Ja? Hij is van 1956. En hij uh, had toen de groep Bloem. Oh, ja. En dat was het liedje Even aan mijn moeder Eva vragen. Even aan mijn moeder. Ja. Ja, de is dat de de een leuke jullie landenkeuze? Ook niet, hè? Geloof. Nee, dat is ook niet. Nee, goed. Maar wel leuk. Het is, ja. Hij is er wel bekend van. Pieter Buk wordt vandaag ja. 69. Van de R.I.M. Hij is de gitarist. Hij werkt in de Tweedansplaterszaak. En uh, kwam daar Michael Stijp tegen. Had hij ook nog van die blauwe dingen toen op zijn gezicht? Nee, dat had hij toen nog niet. Had hij nog geen grootheidswaanzin. En uiteindelijk via een vriendin kwamen ze nog Bill en Mike tegen. En toen uiteindelijk zijn ze met R.E.M. begonnen in 1978. Wat voor iets hadden ze nog meer. Dit vond ik eigenlijk altijd het beste. Er zat een minder zeurende Michael Stijp in. Dat had altijd een beetje dat shiny happy people krijg ik altijd zo van die... Later heeft Pieter Buck met Luc Haines ook nog muziek gemaakt. The ook niet zondearig. Hij heeft heel veel solo projecten gedaan. Want ja, R.E.M. stopte natuurlijk in 2011. Vast wel een reunie, kan gewoon niet anders. Ik bedoel, als zoiets is zo succesvol, dan moet het terugkomen Goed, wie nog meerjarig? Uh, ik heb nog uh, uh, Stephen Wright staan. Van 1955. Die uh, is 70 geworden. Yeah. En dat is ook wel een bekend iemand. Maar ik heb helaas niet achter staan. Waarom? Ik ga er even naar kijken. Nog even. Zoek dat nog even uit. Keith West 1953. wordt, wordt 82. Keith West had ooit een klein hitje. Met zijn, uh, met zijn band. Dat heette 4 uh, uh, Plus One. Dat ah, ah. denk je. Zo Wacht heb ik dit zijn toch de Rolling Stones? Die brachten op hetzelfde moment ook uit deze plaats. Blijkbaar was dat, kon dat iedereen gewoon uitbrengen. En deze Keith West had dus een grote hit met dit. Maar echt een grotere hit... Kom uiteindelijk gewoon met dit. Cries, feet, oh ja, the Jack. the Jack, the Jack. Kom er wel tot mee. Teenage Oprah oh no. is later nog weer opnieuw uitgebracht. En uh, in 2002 is het nog weer uitgebracht. Maar dit was echt zijn grote plaat. Wat hij nu eigenlijk aan het maken is... ...wat hij nog aan het doen is... Op, nou ...ja, ik hoef niks te doen, hij is 82... Is, hij maakt muziek voor radio- en tv-reclames... Dus dat, uh, nou, ook wel weer uh, goed. Nou, je had uh, iets uitgezocht? Ja, dat was Stephen Wright. Het was een uh, American stand-up comedian. Ja. Yeah. En hij was ook een acteur en een schrijver en filmproducer. Maar hij is echt wel, uh, wel uh, een bekende man als stand-up comedian. En zijn genres zijn anti-humor en deadpan. Yeah. En de one-line is dus, uh, ja, wel een bijzondere man. Nou goed, misschien moet we ook nog even stilstaan bij diegene. Ja. Die ons ontvallen zijn. Oh, kijk. Nee. Oh, het speelt hier goed, hè. Oh, oh. mooi. Oh, een bal. Met wie met speelt hij eigenlijk? Ja! Oh, is, hij speelt die met die vrouw. Nee, ik heb het ook over Richard Cry. Het is, hij wordt vandaag 54. Oh, 54. Pas? Ja, zeker. De dus, jonkie? Dat is echt een jonkie nog eigenlijk. Ja, zeker, ja, zeker. weten. Dat zo over de verjaardag. Ja, Misschien straks nog wel een 12. Ik vind er altijd wel eentje die echt interessant is. Zeker. Even een moment van rust. Lopen moet ik het volgens mij uitspreken. Nederlands beentje Not Alone. Je bent toepakken. It might seem unfair It's because you care I'll just sing me a song Forget about all that we're wrong Doubt it, don't trust it, it's good for growth But what if I doubt it when I To go for both I'll just Ja, zweevol Zandvoortse bericht. Zeker, we gaan even kijken naar de Zandvoortse bericht. Wat speelt er hier in Zandvoort? We hadden het al over die dinosaurische trekken naar Zandvoort. World of Dino's. De komende twee jaar komen ze hier naartoe. En uh, Holland Casino, dat pand is nog gekocht door de gemeente. En Jan uh, Jaap de Kloet is erg trots op. Oh, die heeft het bekendgemaakt. Dat het gaat gebeuren. En ze zijn op verschillende plekken in Nederland al geweest. Rotterdam, Utrecht, Den Bosch. Hebben ze allemaal deze uh, educatieve World of Dino's uh, neergezet. En, uh, nou ja, het is, uh, de dino's zijn op, op maat gemaakt. Een soort decors. En ze bewegen ook en ze geven ook het geluid. Dus ook die prullende T-Rex is erbij. Moet een intens, intensere ervaring zijn. En ook uh, leerzaam voor jong en oud natuurlijk. Uh, verhaallijn is een soort uh, speurtocht die je dan gaat doen. En op zoveel wijze word je dan, uh, word je, uh, ja, krijg je meer inzicht in het uh, world of the dinosaurus. En dan hebben ze de vogels, de vogels al toegevoegd. De veren, want ja, we denken nog steeds vaker dat... Dat de dinosaurs uh, uh, gewoon echt monsters waren. Maar het kan ook zijn dat ze veren hebben gehad. Daar zijn we nog steeds niet helemaal over uit. Maar goed, het is grappig dat de Holland Casino hebben ze pas pastreden gekocht. staat leeg om dit daar in te zetten. is het natuurlijk slim. Heel slim. Ja, voor twee jaar. Dit bedoel, wordt het echt een uh, flinke toeristische uh, attractie. Lijkt me wel. Heel goed. Ja. Uh, na een succesvol eerste jaar start de nieuwe kindercommissie. En die is dus uh, benoemd door de burgemeester. De nieuwe kindercommissie van Zandvoort... En ze hebben allemaal, alle kinderen hebben dus gezegd, wat verklaren en beloof ik. En ze gaan advies geven aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die kinderen belangrijk vinden. Dus en alle leden staan ook in de krant en ja, we gaan gewoon kijken wat ze allemaal gaan doen. Er is een hele leuke foto gemaakt van al die kindertjes op het bordes met de burgemeester en de wethouder. Ja. En het is gewoon hartstikke leuk. Goed, goed idee om kinderen mee te laten denken. Ja. Dat vind ik zeker. Soms uh, zijn uh, helemaal, er, er helemaal niet over een Het nee, Gaat niet alleen over speeltoestellen, maar misschien ook over uh, diepere visies. Goed, vrijwilligerswezen, hij was vorige week vrijdag alweer. Wij waren er ook bij aanwezig natuurlijk. En uh, ja, uh, dus iets van 2000 tot 3000 vrijwilligers zijn er in Zandvoort actief. En de burgervader uh, wees het op maar weer eens aan. Die zegt, ja, het is gewoon heel belangrijk dat deze mensen af en toe op een voetstuk worden geplaatst. Niet dat, ik, dat ze dat mij moeten doen, want ik ben hier gewoon maar radioprogramma aan het maken. Maar heel veel andere mensen die doen mantelzorg, nou, noem het allemaal op, in maatschappij. Ik sprak iemand bijvoorbeeld die in de turnwereld al 42 jaar actief is. Die allerlei dingen daar doet. Echt veteraan. Arie Koper was er ook. Die is dan betrokken bij genootschap Oud-Zandvoort. En onder andere Ben Sonneveld die zelf zegt, ja ik ga minder doen was toch benaderd om dit weer te organiseren... en zegt, ja, dan kan je toch ook niet nee zeggen. Dus nee. ik doe het wel. Maar goed, wel, binnenkort gaat hij toch... meer leuke dingen met zijn vrouw doen. Oh. Dus, ik hoop dat zij ja. er ook op zitten wachten. Maar goed, uiteindelijk was er ook nog DJ Baarda. Baarda speelde nog muziek. Het was net te laat, want jullie gingen dansen. Met z'n tweeën. Ja. En toen zat ik vast aan een verhaal van iemand. En, ah. uh, toen denk ik, oh kut, ik wil ook nog dansen. En daarna waren er we niet zo'n leuke plaatjes meer. Maar nee, nou goed, helaas. Uh, ik sta trouwens ook op de foto. zag ik toevallig morgen. Oh, wat leuk. Ja, wat ja. leuk. Dus, uh, we gaan. Maar ging ging over het vrijwilligersfeest af. Vorige week vrijdag. Ja, Jeetje, het is alweer plek. een week geleden. Ja. Jawel. Uh, morgen is er in de uh, Sporthal in, uh, in het binnenterrein van de circuit. Daar uh, is uh, volleybaltoernooi. En het is georganiseerd door fysiopraktijk. De Prinshof uit de Swaliweestraat. Ik doe ook mee. En dat uh, is dus allerlei verschillende teams van, uh, van uh, de omtrek, ook Zandvoorters en alles. Die gaan allemaal meedoen. En vanaf half tien wordt er een beetje gespeeld. En dan uh, tot een uurtje of uh, vijf, half zes. En we krijgen meestal krijgen we zelfs allemaal nog een. een uh, Huh? Makreel, gerookt door Wim Minkman. Oké, hij is wat afgegaan, er moet ook weer wat bij. Zo. Ja, ja, zo is dat. We hebben een lekkere, vette makreel erbij. Veel vragen over de verhuizing van de Oekraïners Extra woon-units worden geplaatst. Ook aan de overkant van de kees Bij die volkslijntjes dat. Iets van 60 containerwoningen komen daar. En ze hopen daar 114 vluchtelingen te kunnen plaatsen. En uh, nou ja, goed, uh, ze zitten nu bij de Corridex-terrein. Dat moet daar weg, want daar moeten er woningen worden gerealiseerd. 500 woningen. En uh, uiteindelijk ja, is daar eerder al een meeting geweest. Dat liep toen niet helemaal lekker. Dat liep toen ook een beetje chaotisch. Daar hebben ze nou ook excuus voor gemaakt dit keer. Uh, uiteindelijk zijn er allerlei vragen. En ze willen nu een, een, een, een klankgroep van 10 personen bij elkaar uh, zetten om daarover te praten. En het, het, het, ze hebben dus van plan om daar uh, mensen te huisvesten voor een korte periode. En dan komen deze uiteindelijke uh, wooncontainers, die 60, die komen dan weer vrij. En dat zou dan weer voor jongeren moeten zijn. Maar ja, die, uh, die asielzoekers die hier zitten, die zitten hier nog wel voorlopig. En daar zijn heel veel vragen over. En uh, nou ja, misschien kunnen ze vragen of de F-site even inspringt uh, in, in om uh, flink te demonstreren. Die krijgen ook altijd allerlei dingen voor elkaar. Nou ja, goed. Er uh, zijn in uh, ieder geval 400 mensen geweest. Die hebben getekend tegen dit. En uh, nou ja, we zullen zien wat het gaat worden. Heel veel mensen ook anoniem getekend. Om hier kritisch naar te kijken. Van, is dit een goed plan? Goed. Tussen ja, ja, het het 20 juni en uh, 30 augustus 2026 20, verandert de zeeweg tijdelijk. Want de weg gaat dan van 2 naar één rijstrook. En de snelheid wordt verlaagd naar ja, 60 ja, km ja, per ja, uur. Ja, ja, ja. Als het plan van Zandvoort en uh, de buren. Want uh, volgens richtlijnen schijnt de zeeweg te smal te zijn voor twee rijstroken. En uh, de gemeente gaat onderzoeken hoe het verkeer veiliger kan... en hoe Zandvoort op drukke dagen leefbaar blijft. En daarom komt er ook een gratis pentonbus vanaf Vijfhuizen en Spaar een gasthuis. Dus naar antwoord zelf. Dus ja. ga daarheen als je gratis naar Zandvoort wil. Ja, het is we Was hoop, We hopen nu over het feit dat het van twee naar één gaat. Is dat dan slim? Ja, dat dit is gewoon maar twee weken. Ja, maar goed, er waren eerder ook al verhalen... als je zoiets ook wilt aanpassen. Maar goed, 24 uur trappen voor Serious Request. Uh, weekend van 19 en 19 20 december. Boeddha, Gym. in Nieuw-Noord heeft een actie op, op touw gezet. Danny van Haaf samen met Kuno de Vries... En spieren voor spieren is dat. Kinderen met spierziekten, daar willen ze geld voor bij elkaar krijgen. En ze zijn van plan om op 19, om 12 uur, dat is vrijdag... te trappen tot zaterdag, de 20 e uh, En ook tot 12 uur. En dan kan je daar intekenen voor een half uur. En dan kan je dus geld ophalen. En je kan er intekenen uh, voor 5 euro... kan je dus die, die fiets, die bike dingen die er staan... Uh, zeg maar, in, die moeten constant in beweging blijven. 24 jaar achter elkaar lang, doorgaan. Hè? En dan uiteindelijk... Uh, dan hebben ze geld bij elkaar uh, verzameld. En dat gaat dan naar Spieren voor Spieren. Ik vind het mooi, zeker. Leuk bedacht. Goed, het zover de bericht is het nu tijd voor de Jolande Keuze. En ik heb Hij Het staat klaar. Mike uh, B B Peter Buk. Peter Pieter Buk. Pieter Buk van REM. Is jarig, Wordt vandaag uh, 69 en. Uh, Misschien een klein stukje terugzetten. Het is wel heel abrupt om zo in één keer. Ja, je je ja, ja, ben ja Ik Hup, ben ook okay. geen DJ, zoals jij, hè? Precies. Aria. Man nog Maar we kunnen hier nog doorheen praten dat is de intro. Oké. Okay. Nou, doe even lekker hip. Ja, doe veel hip. Mijn nog niet. Peter Buck. Arya. Is, ja, is mijn nog.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 Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing ties? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Applewood, yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got me by the Applewood, yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass, yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin De deze week, REM Van de gitarist, Pieter Buk, jarig zo zijn geweest. En uh, hij is uh, 69 geworden en het is ook altijd wel leuk om daar theoretisch op los te laten. Dat klopt helemaal niet, hè? Nee, ik heb die, die foto's gezien van de Apollo. Ja, en dan zie je die vlag wapperen. En ook die schaduws kloppen niet helemaal, hè? Je denkt, ja, die schaduws... Nou, ik heb er ook een tijdje in verlopen verdiept En het is ook wel weer grappig om de, die foto's te vergelijken met dan weer... Die, uh, die beelden die uitgezonden zijn... en die foto's zijn zo duidelijk... en zo helder. En sommige standpunten kloppen ook niet helemaal. Dat je denkt, hebben ze later nog een keer overgedaan of zo... in de studio, om die foto's wat mooier te maken. Want die foto's waren natuurlijk ook... die kon je kopen als publiek. En om thuis ook die dia's te laten zien... dat je denkt, wauw, het was wel mooi op de maan. Maar uh, als je het gelijk met het materiaal... wat ze naar buiten uitgezonden... is dat zo verschillend dat je denkt... Ik betwijfel het. Volgens mij hebben ze later nog een sessie over gedaan. Maar goed, dat ging over de Jolande Keuze. Man on the Moon. Daar kwam de discussie vandaan natuurlijk. Vandaag zou hij 70 worden, maar helaas. Hij overleed in begin van dit jaar. Hij werd maar 69. Ik heb het over Rick Buckler. En Buckler niet van bier. Echt waar niet. Nee, is de gast van The Jam. The Paul Weller, hoor oh je. Deze frazen van The Jam... Geheel vergeten. Echt dat opstandige beetje, dat uh, underground. Je kent ze natuurlijk ook van dit. Ja, dat was de grote hit. En de ja, avond Paul Weller het wel genoeg. En hij zegt weer: ja, ik weet niet, ik, ik heb niet zoveel meer met punk. Wants, so Going underground. Zeker, dit waren grote hits voor de jams. In het begin waren ze echt. Hoe oud waren ze? 15, 16 jaar oud? En uiteindelijk, uh, ja, in de. Uh, en, nee, was het was natuurlijk in 1982, nadat ze de town call Mellis had uitgebracht, vond Paul Beller het genoeg. Hij, uh, hij nam contact op met de rest van de leden. En hij zei tegen Rick Buckley onder andere, ik, uh, ik wil een andere weg inslaan. Ja, en toen zijn ze nog wel een klein beetje bij elkaar gekomen om muziek te maken. En toen zei uiteindelijk deze Rick Buckley, de drummer, zei... These aren't drummer songs. No, I'm going home. Oh. En, en toen, Daarna zijn ze met Russie uit elkaar gegaan en ze hebben nooit meer met elkaar gesproken. En toen heeft eigenlijk deze Rick uh, Buckler... heeft eigenlijk nog wel zelf muziek gemaakt. Dit zijn teksten dat je denkt, dit, dit had AI ook kunnen maken. I hate this town, I gonna leave this town. Ja. Allemaal voor de hand liggen. Maar goed, hij maakt geen muziek meer, maar... Hij was wel een gast die eigenlijk een beetje punk wilde maken. En Paul wel er daar geen zin meer in had. Dat is toch jammer dan, hè? Ja. Dat je dat daar de wegen scheidde. Goed. We gaan vandaag trouwens, het is vandaag weer 6 december. Dus Sinterklaas gaat weer naar Spanje toe. Ja, zeker. Met de boot. Maar wij dacht, ik dacht altijd dat het de verjaardag was van Sinterklaas. De echte ja, verjaardag. Ja, ja. Maar het is de sterfdag van hem. Dat las ik dan dat hij in Mira overleden is op 6 december. Ja. Zo rond 335, of 337. En uh, ja, ik vond het toch wel bijzonder. Oké, okay, maar, maar wat, wat vieren we dan op vijf? Ja, hij had avond dat hij alle kinderen cadeautjes brengt. Ja? Maar hij was ook wel een kindervriend, want er gaat ook een verhaal dan. Dat er toen een vrouw was, en die, uh, want hij was bischop ergens. Die ging, en we gingen ergens in een kerk preken. En de vrouw die had haar kind uh, in bad gedaan, maar die, die stond dus op het gaststel zeg maar. Ja? En toen uh, dacht ik, oh, ik ga er toch even heen. En toen dacht ik na nou dat, oh god, mijn kind wordt gekookt. Maar toen ging er weer terug. En toen bleek dus dat die, die man het vele wonderen verricht. Dus het kind zat gewoon lekker te spelen en er was niks aan de hand. Oh, Hij je. was niet gekookt. Oké. Okay. De kindervriend, hè? De kindervriend. <laughs> ik Zeker. vind het wel, vond het wel leuk, vader. Ja, maar voordat je weet, als je er zelf ook niet aan, aan doet... en zelf geen kleine kinderen meer hebt... dan gaat het ook redelijk langs je heen ook, hè? Ja. Ik heb ja. gisteren al wel op Paul de leeuw zitten kijken, een klein stukje. Maar ik denk, ja, ik heb je niet zoveel geduld meer voor. Nee. Nee, ik heb toch maar weer iets anders zitten kijken. uiteindelijk. Maar goed, het is wel goed dat het televisie is... en uh, afgelopen weken hoop te doen over de hoofdpiet. En toen die zo doodbedreiging heeft gekregen... omdat ze namelijk de verhalen had bedacht... dat uh, ouders maar zelf kodeotjes moesten kopen... en dan moesten we stoppen in de kast bovenop de plank. Nou, echt. Die, die, die bakfietsouders die waren echt laaiend gewoon. Die zijn echt met, met, met, uh, met pek en veren, zijn ze zeg maar... naar uh, de hoofdpiet gegaan. Nou... En de hoofdpiet heeft ook aangifte gedaan van bedreigingen. Dit is echt, echt bizar. Ik heb zelf ook zo'n vrij jonge ouder op de uh, groep staan... af en toe invalkracht. Die ook uh, gelooft ook dat kinderen geofferd worden. Een hele gekke theorie allemaal. Maar die vond ook dit belachelijk. Ook die, vle, die, die, lentekriebels, die op, lentekriebels die op school ja, worden uitgelegd. Ja, dat is afgezienlijk. Vreselijk. vreselijk, dat kan toch allemaal niet? Mijn kinderen, we worden blootgesteld aan allemaal dit soort onzin. En dan gaan ze ook nog vertellen dat Sinterklaas... dat je zelf maar cadeautjes moet kopen... En ik hoorde gisteren iemand erover die zegt: maar Ja, maar kinderen, als die erin willen geloven, dan geloven ze erin. En dan bedenken ze daar wel iets voor. Tuurlijk. Dus uh, nou, maakt, speel het niet zo hoog op. Mijn god, echt van die tere kinderzieltjes. Dus, oh, stel je voor dat ze beschadigd raken. Nou ja, dat moet nou, je toch nou, niet nou. hebben. Maar ja. nou goed, even een lekkere muziekje hier op de De, de Zaterdagmorgen. Bijna Toestel op staan. straks naar Tino. Goedemorgen, Zandvoort. Mensen lopen hier langzaam al mee binnen. Jenny Lewis. En ook Beck is hierbij betrokken. Red Bull en Annette is het pop. Ja, grappig. Honestie, Red Bull en Honestie. Ik heb het over Je Jenny Lewis. Ik was te maken vergeet, al met een oud album uit 2019. Ja, before. Jenny of Jerry? Jenny. Oh, Jenny. die ken ik niet. Nee, nee. Goed. Nou, en uh, uh, uh, Beck vind hem ook in, uh, vindt hij ook interessant... Met ...die ze was ook in de studio te vinden, uh, zag ik. Goed, nou, vandaag in de Telegraaf te lezen... Ja, minder scholen en kleinere aanvast op arbeidsmarkt. Leeglopende sportclubs, tekort aan militairen. Ja, de Nederlandse bevolking gaat krimpen. En waardoor het eigenlijk alleen nog oh, maar groeit. is echt gemerkt hè? Oh. Ja, het gaat, ja, het enige wat komt is door emigratie... Uh, ja, door buitenlanders die hier naartoe komen. Die zorgen dat het nog een beetje groeit. En die sporten in, niet in de clubs? Nee, <laughs> sowieso nee. niet. Zuid-Korea is het momenteel echt al een doemscenario. Koreaanse vrouwen krijgen daar gemiddeld 0,7 kind... En de vervangingsratio, oftewel dat, je, dat de bevolking doorleeft. dan heb je 2,1 kind nodig. En zij zitten er vet onder. Dus dat is wel heel. In dus Nederland eigenlijk is... moeten de mensen daarheen. Ja, is... ja nou, klopt. Vet ja. is het overschot? Nou ja, goed, ja, daar heb je echt te maken met uh, minder, uh, minder mensen in de zorg. minder, mensen, minder soldaten en zo. Dus hier in Nederland is de ratio momenteel. Uh, we zitten nu met 18,1 miljoen mensen. En ze denken als het doorgaat dat we straks gewoon weer met 10 miljoen zitten. Dat schijnt niet zo, niet zo snel te gaan. Maar goed, nu uh, uiteindelijk is het uh, vrouw uh, rond de 1,6 tot 1,8 kind per, uh, per vrouw. Ja. En dat moet eigenlijk wel omhoog. Dus, uh, en het schijnt ja. ook dat uh, vrouwen kinderloos blijven. 1 op de 5 uh, vrouwen blijft ja. kinderloos. En als je eerst een bevalling best wel moeilijk geweest is, dan begin je niet gewoon een tweede... Nee, ook ja, dat. dat. Zo werkt het ook. Uh, carrière, de vrouwelijke carrière uh, zit in de lift en daardoor stellen ze ook een kind, zijn uh, kind krijgen uit en dat soort dingen. Dus eigenlijk het hele vluchtelingenvraagstuk en zo, dat is eigenlijk helemaal niet van toepassing. Nee. Als ze maar komen. Ja, maar dan moeten we ook wel meer uh, hulp gaan bieden, want er zijn toch heel veel kinderen hier naartoe te komen. Uh, en, uh, en we noemen niet kinderen, maar volwassenen naartoe te komen met allerlei uh, traumas. En dat, hebben ja, dat is wel weer zo. Die moeten goed behandeld worden. Als ze er niet op tijd bij zijn, dan, dan, dan, dan <laughs> krijgen we ook geen gezonde kinderen meer. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar alle trauma's die straks met uh, eindejaars... Uh, uh, hoe zeg je het? Eindejaars gebeuren van uh, ja. Peter Pannekoek. Peter Pannekoek ja, gaan pe gebeuren. Ja, ja. Maar hij is dus, uh, dat is dan een one-man uh, one show. Ja. Maar het grappige is dat uh, deze dag, maar dan in 1951... Ja. To, of nee, sorry, ik, li ik lieg. In 1963, toen uh, kwam in Koninklijk Theater Carré de allereerste one-man-show uh, op de planken. Maar ik, ik, ik weet niet, maar ik, ik had hier dat Wim de allereerste maakte. Die was wel in de jaren 50. Nee, dat was later, hoor. Dat was echt later. Ja? Nou, maar, zou, dan, We gaan er straks even naar kijken, maar... Wacht even, wacht even. Maar, ik, dan ben ik ook... want ik, ben, ik heb natuurlijk ook allerlei dingen altijd klaarstaan. En uh, volgens mij is dit voor mij dit was voor mij de eerste. Luisteraars op deze laatste avond van het jaar 19? 1954. Ja, precies. We wij ons met de Vara-microfoon in de kleine zaal van het concertgebouw te Amsterdam. Nou. Om samen het Kleinkunstjaar uit te luiden. Met? 500 bezoekers wachten in spanning op de komst van de gouden ko uh, de komst van Wim Kan. Ja, precies Wim Kan. Nou, laten we ook... maar dit is dan uh, dit was de... maar, dit was dan Wim Kan... Uh, eindejaars iets dan iets, ja? maar dit was dus echt in carré, zo'n heel groot iets. Ik denk dat, okay. dat dat misschien het verschil is dan. Ja, ik was en hij zeggen. zei zelf al de eerste avond dat het daar op de planken stond, had ik echt het idee dat dit toch wel de grootste avond in mijn leven moet zijn geweest. Ik moet toch in één keer denken. Ik heb ja, dus ja, zo'n eclatant succes. Ongelooflijk gewoon. Wat was ik goed. Nou, ik kwam Wim Kant. Ik kwam Wim kwam ik nog wel even tegen Ik denk van. Als je dat nog luistert, is dat nog wat? Nou, in elk geval, dames en heren, het ziet er allemaal visselig uit... op deze laatste avond van het jaar. jonge het was een jaar wel geweest, hoor. Jongens, was jaartje wel. jongens, ik heb een jaar achter mijn rug, hoor. Ik, ik denk, wat heb ik daar achter mijn rug? Was het jaar wel? Nou, dan ja. kan Peter Pan ook beginnen dan. Hé? <laughs> huh? Ja, het is 1954, dit, hè? Al was wel even een tijdje geleden, natuurlijk. Maar hij heeft het Mag wel het. heel vaak gedaan, die oude jaren. Ja, zeker. Maar toen had je toch nog geen tv, 1954? Nee, dat was op de radio, dit. Ja, op de radio. Dit was op de radio, ja, ja, ja. zeker. Goed. Nou, goed, zover even de One Man Show. Ik ben altijd dan nieuwsgierig waar de One Man Show vandaan komt. Het zal vast wel uit Amerika vandaan komen. En in welk jaar begon het in Amerika? Zoek so dat eens even lekker ja. uit. Dat zou ik wel eens willen weten natuurlijk. Nou, goed. Goed. Doebal loopt tegen het einde van het radioprogramma. We gaan een aantal plaatjes voor je. Een van die leuke plaatjes is het natuurlijk Louis Dunford. Je hebt het nodig. Lucky. Underpaid and overdressed, under 70. Taste the spirit on my breath, mixed with cigarettes and listerine. Said her name was Lucy while she eats out the pornography off the telly. But puts her hands on my chest and says, babe, get undressed when you're ready. I say you don't even know my name. Took some more, see I came here. We won't. Mommy, they're probably waiting outside the door. says, why are you here if you're frigid? I replied to the floor, I've never done this before. I admit it. the lights go be high. I said, it's happening tonight and we're paying. She smiled and said, babe, you don't have to stay. if you're waiting. So I asked her. I'll never hear the end of it If any of the boys ever find out Ja, leuk hè. Louis Dunford. Lucky. Ik heb nooit geluk. Misschien zie je dat hij wel geluk heeft. Verder ook eigenlijk niet. Goed. Ik kan niet loskomen van geschiedenis en verjaardagen. Randy Rhodes zou vandaag 82 jaar oud worden. En Randy Rhodes keeën, onder andere, dus ook van Os Osborne. Black Sabbath. Lekker dat gitaartje. Hij heeft heel veel invloed gehad in de gitaarscene. Hij heeft ook een gitaar ontworpen. De V-gitaar. En de V-gitaar, dat heeft hij samen gedaan met uh, Grover Jackson. Hij wilde een gitaar bouwen en dat is gelukt. En deze is ook in de productie genomen. Uiteindelijk ging hij met Ossi Osborne. Ging hij toeren. En uh, ze hadden een uh, piloot. En die piloot die, uh, kon ook vliegen. Nou, vertel ons het verhaal maar. En deze volgende was een for hard voor fans everywhere and it happened all because of a totally pointless stunt. On March 19th, 1982, while on tour in Florida, Ozzy's band made a pit stop at the home of millionaire Jerry Calhoun, decked out with an airstrip and airplanes. The tour bus driver, Andrew Aycock, was also a pilot who convinced Randy and the group's makeup artist, Rachel Youngblood, to take a quick flight on a small beach raft. He thought it would be funny to repeatedly buzz Ozzy's tour bus. You know, it would freak everybody out. While some members of the Ozzy Osbourne band slept in their tour bus parked next to the house, the other three buzzed overhead, circling the bus three times. On the fourth time, they didn't make it. After uh, the fourth pass, he tipped the bus on the opposite side and nosedived into the home. The home then burst into flames and killed were the band's lead guitarist, hairdresser, and bus driver. Ja, ongelooflijk. Deze uh, Randy Rhodes had cocaïne gebruikt. En samen met die piloot vonden ze het wel leuk. Ze gingen zeg maar, van die miljonair met het vliegtuigje een klein stukje even vliegen. Gewoon even naar het strand. Dat leek hem wel grappig om daar gewoon even naartoe te gaan. En toen dachten we, misschien wel leuk om even over die tourbus heen en weer te vliegen zo een paar keer. Dat deden ze twee, drie keer en de vierde keer. Ja, toen raakte hij met de vleugel de tourbus. Hij knalde ondersteboven, raakte tegen een huis in de brand. En toen uiteindelijk, dus de piloot. En deze Randy Rose op 25 jaar leeftijd. Om het leven. Dat je denkt: wat een knulligheid. Waarom? wat ja. een knulligheid. Een topak gewoon. Maar goed, oh. hij. Uh, hij was een van de beste gitaristen, de invloedrijkste gitaristen. En heeft dus echt de gitaar nagelaten. De Flying V. En als je daar op Google zie, je echt de gitaar. ja, die ken ik wel. Maar dat heeft hij voor gezorgd. En heel veel gitaarsolos gezorgd bij natuurlijk Black Sabbath. Oh, Goed. Ja, nou, ja. Ja, we, ja nee, heb je nog een bericht op Ja, we gaan, we gaan richting het oude jaar natuurlijk. Ja? En het schijnt dat het gaat gewoon door Het Sleppen? Het slappen, dat ja. is dus eigenlijk. Uh, uh, het idee dat jongeren allerlei voorwerpen uit alle hoeken... en gaten van het dorp naar het gemeentehuis slepen... Ja? gaat normaal wel gemoedelijk. Maar vorig jaar uh, werden de dingen vernield... en toen werd de politie bekogeld met vuurwerk. Toen moest de ME ingrijpen en drie mensen werden gearresteerd. Dat noem je sleppen dan? Sleppen, ja. ja. Maar ik denk van, en daar staat het daar. En dan? Wie brengt het weer terug? Ja. Maar ja, voorkomen is beter dan genezen. Dus dit jaar mag het wel gebeuren. Ja? En ze willen elkaar wel helpen om uh, dat het allemaal goed gaat. Want het is een prachtige traditie. Dus het trekt geen agressie op. Het betekent, oh, dat is alleen, wel mooi. betekent alleen loszittende voorwerpen verplaatst naar het oude gemeentehuis. Het moet geen vernielen worden. Ik oh, denk, waarom niet. doe je dat in godsnaam? Nou ja, goed, het is gewoon grappig. Hele bizarre dingen er neer te zetten. Je denkt, wat doet het hier nou? Of is het raar? Ja. Helemaal is de context. Ik snap er helemaal niks van. Ja, goed. Ik wil zeggen, bedankt voor de aandacht. Dit was Toepaklet. Ja. We spelen elkaar volgende week weer voor de een nieuwe aflevering. Succes met de kerstboom opzetten. Oh ja, dat gaan we zo doen. Leuk. Oh. Dit is ZFM.